3 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal.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 is voor de derde avond op rij onrustig in de Haagse Schilderswijk. Opnieuw zijn grote groepen jongeren de straat opgegaan. De politie heeft mensen aangehouden... omdat zij weigerden te vertrekken van de plaats... waar een noodbevel is uitgevaardigd. Aan het Jacob van Kamperplein brandde een wijkcentrum uit. Volgens ooggetuigen gebeurde dat... nadat er een molotovcocktail tegen het gebouw was gegooid. Ook in de Utrechtse wijk Kanaleiland was het lang onrustig. Er werd met vuurwijk gegooid, een auto is in brand gestoken... en enkele bushokjes zijn gesneuveld ziekenhuis Elkerliek in Helmond zet tijdens bezoekuren beveiligers in. Volgens het ziekenhuis bemoeilijkt verhit gedrag het werk van verpleegkundigen. Er zijn de laatste tijd veel confrontaties met familieleden van patiënten die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld geen anderhalve meter afstand houden. Het weer. Kans op nevel of mist bij 18 graden. Overdag eerst zon en in de loop van de dag weer buien. Het wordt 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.